Ik kampeer in de Heer, ik kampeer in de Heer, ik kampeer in de heerlijke natuur. Laat je nergens door verrassen, staat de bodem blank met plassen. Pak de laarzen, pak de jassen en ga op pad met flinke passen. En marcheer in de Heer, marcheer in de Heer, marcheer in de, heer, marcheer in de heerlijke natuur. Laat je vreugde niet vergallen, als de regen neer blijft vallen. Eet je s'avonds soep met ballen, zing je daarna met z'n allen. Ik dineer in de Heer, ik dineer in de Heer, ik dineer in de heerlijke natuur. Want geen mens houdt je tegen en geen mens die je verbiedt Dat je van de zon en zegen, dat je van de zon en zegen, dat je van de zon en zegen niet En als het dak begint te lekken en er komen natte plekken Moet je niet direct betrekken en naar huis willen vertrekken Profiteer van de Heer, profiteer van de Heer, profiteer van de heerlijke natuur. En als de wind maar aan blijft houden, steek je darmen uit de mouwen. Span je s'nachts wat extra touwen, slaap je verder vol vertrouwen. En logeer in de Heer, logeer in de Heer, logeer in de, heer, logeer in de heerlijke natuur. Want geen mens houdt je tegen en geen mens die je verbiedt en Dat je van de zon en zegen, dat je van de zon en zegen, dat je van de zon en zegen niet En als de tent begint te scheuren en de kinderen gaan zuren Laat ze puzzelen en kleuren of ga samen pand verbeuren en trakteer in de Heer, trakteer in de Heer, trakteer in de heerlijke natuur. Nooit geheel de moed verliezen, als je niet meer stopt met niezen. En je krijgt het in de smiezen, dat het licht begint te vriezen. Maar hier in de Heer, hier in de Heer, hier in, in de heerlijke natuur